Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De afgelopen dagen zijn er vermoedelijk 700 bootvluchtelingen verdronken... bij drie verschillende scheepsrampen in de Middellandse Zee. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De migranten probeerden allemaal Italië te bereiken. De UNHCR zegt zich voornamelijk te baseren op getuigenverklaringen. De rampen zouden zich hebben voorgedaan voor de Libische kust. De meeste mensen komen uit Midden-Afrikaanse landen. De Franse premier Vals is niet van plan om toe te geven aan de eisen van demonstranten. In een interview met een Franse krant zegt hij dat hij niet de zoveelste politicus wil zijn die dat doet. Hij reageert op de hevige protesten tegen arbeidshervormingen die de regering door wil voeren. Zo waren er deze week door het hele land stakingen bij olieraffina olieraffinaderijen. Daardoor was er bij meer dan de helft van de Franse pompen geen brandstof meer te krijgen. In de Himalaya wordt een Nederlandse bergbeklimmer vermist. Christian Wilson heeft twee weken geleden voor het laatst contact gehad met zijn familie. Die sloeg alarm toen bleek dat hij afgelopen woensdag niet op het vliegtuig naar Nederland was gestapt. Wilson wilde de 8000 meter hoge Daulagiri beklimmen. Toen dat mislukte vertrok hij alleen naar een lodge, maar daar is hij nooit aangekomen. De Nederlandse bergbeklimmersbond probeert een zoekactie op te zetten met een helikopter. Bij een voetbaltoernooi in Neer in Limburg is een groep van 50 mensen met elkaar op de vuist gegaan. De aanleiding voor de vechtpartij bij de plaatselijke voetbalclub is niet duidelijk. Voetballers uit Zwalmen stonden op het punt naar huis te gaan toen ze ruzie kregen met een andere groep. De politie kwam met 15 auto's naar de club om de ruziemakers uit elkaar te halen. Het weer nog op de meeste plekken bewolkt en vanuit het oosten trekken er langzaam buien het land in. Daarbij zo kans op onweer en lokaal valt er veel regen in korte tijd. Het is verder broeierig bij zo'n 22 graden. Morgen opnieuw veel wolken en kans op stevige buien. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden, 5 kilometer. En verderop bij tussen Hilversum en Bunschoten 6 kilometer file. Op de A9 amstelveen maar bij Beverwijk, 5. Ook op de A9 richting Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Bad Hoeverdorp, 3 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Breakfast Club, als je denkt, uh, nou, die bestaan al lang niet meer. Dat is niet waar, want ze hebben deze, uh, dit jaar, begin dit jaar uh, een uh, tweede album uitgebracht. Na 30 jaar is er weer een teken van leven van de Breakfast Club. En dit was een groot. hits. Ride on track. En in ja. die Breakfast Club, las ik net, uh, is ook uh, ooit Madonna drummer geweest. Klopt, klopt. Maar je hoort het er ook en af dat er. Uh, uh, volgens mij is het ook een Jelly Bean Benitis productie hier. Je zo dit dit. Ja, ja. Nee, dat weet ik bijna wel zeker dat dat, dat uh, geweest is. Uh, want dan praat je over midden jaren tachtig. En uh, het was ook nog eens een uh, naam van een, uh, van een radioprogramma. wat. Uh, Ene mevrouw, Peter van. Uh, in Janne Peter van Janne ja. en Peter van Brugge dat ooit hebben gedaan. Uh, dat was de allereerste aanzet voor de horizontale programmering van onze uh, collega's van 3FM die, ja. dat, uh, die dat gedaan hebben. Nou, um, voor de mensen die uh, het wellicht uh, gemist hebben... maar ik denk dat de meesten het wel gezien hebben... Max Verstappen ligt eruit. Dat is uh, de constatering van een, uh, van een feit. In de 35e ronde, het gebeurde bij, uh, in de buurt van het station... Uh, dat is uh, bij het opgaan uh, van uh, de bocht door naar Saint Devote... en dan omhoog richting het station, daar ging het mis... Uh, Verstappen kwam op het uh, natte gedeelte van de baan uh, terecht. En als je daar met normale banden rijdt, ja, dan heb je een klein probleem. Want dan begint die auto te glijden, en dan heb je helemaal geen uh, stuur uh, meer, of wat dan ook. Dus je moet alles uh, zeilen bij zetten om op de baan uh, te blijven. En dat is hem dus niet gelukt. Een uh, ander momentopname, en een opmerkelijke momentopname was dat bij het uitkomen van de tunnel, uh, Ricciardo een aanval probeerde te plaatsen bij Lewis Hamilton, die de Chicane voor een deel miste. En maar Hamilton gooide het, de deur in het slot en Ricciardo had het nakijken. Bovendien was het een aantal ronden daarvoor. Ja, want die monteurs die stonden wel hard tochtelijk aan te juichen van komen voorbij. Maar daar hadden ze ook een beetje een probleem. Want Ricciardo kwam onaangekondigd kennelijk binnen. Dus er stond geen monteur klaar om die banden goed om te leggen. Dus dat was het, de, de blunder bij Red Bull vandaag. En of dat hersteld wordt... Ik wagen te betwijfelen, want ja, kijk, als je, als je er voorbij wil komen bij Louis Hamilton, ja, dat is eentje van een kaliber dat dat gebeurt niet zo snel. Dus dat is uh, het verhaal al daar. Dan uh, gaan we nog even kijken naar wat zich uh, verder afspeelt uh, in het. Uh, zeg ik het nou uh, goed? Want ik bedoel, uh, we hebben nog uh, uh, fietsen, hebben we ook nog, uh, want daar is ook nog het een en ander aan de, aan de gang. Um, we hebben een, een tussensprint gehad uh, daar, uh, maar dat alles had te maken met de punten die te verdienen waren bij de tussensprint in Rakonigi. Dat uh, zeg ik denk ik fout, maar dat maakt me niet uit. En daar deed de rode truiger niet zo goede zaken, hij, hij sneller dan Mordello En Trentin en Os die hadden daar ook in die tussensprint het nakijken. Nou, en dan komen we uit bij een uh, nummer die ik afgelopen donderdag heb gedraaid. Maar ik vind hem ook wel leuk om hem hier op zondag vanmiddag uh, te laten. Down to the Water van Yellowgrass. Is dat een? Uh, nee het, hoor. Of niet? De oh. The Shepherd. The shepherd. The shepherd. Mm -hmm waiting as I dove into the waterfall So say Moest ik toch even. Daarom was ik het misverstand. Want die Shepard, de intro van Shepard leek zelf verschrikkelijk verrot veel op dat. Maar dat heb je zelf kunnen horen natuurlijk. Hè? Volgens mij is het gewoon gejat. Uh... Nou, <laughs> dat geloof ik, geloof ik niet. Maar het, het, het, het feit is wel dat, dat dit een, een nieuwe single is van een Nederlandse groep. Wij hebben ze hier bij ons bij CFM gehad. In het programma wat, wat ik doen doe, samen met Marcus op donderdagavond. En dit is dan de nieuwe single, Down to the Water heet het uh, nummer. Dus ik uh, ben blij dat je me even gedraaid hebt. Nou, ge graag gedaan. hoor. ja. ja, ja. Hey, zo meteen gaan we weer uh, naar de Open Dag van ja. UNICUM. Ja. Maar we draaien nog even één plaatje voordat we in gesprek gaan met uh, Yvonne Cardol van uh, de dagbesteding. Ja. Dat hele plaatje is uh, Dua Lipa met Be the One. Pa met uh, Be The One. Gisteren was Jaap Koper uh, bij de open dag van Unicum. En hij sprak daar met uh, Yvonne Cardol. Wat ook uh, belangrijk is uh, binnen Nieuw Unicum is uh, de dagbesteding. Maar daarnaast uh, het, uh, is het ook uh, dat een organisatie als Nieuw Unicum niet uh, helemaal uh, zonder, kan, zonder vrijwilligers kan. En daarvoor heb ik uh, uh, aan de tafel Yvonne Cardol uh, zitten. Uh, allereerst de dagbesteding. Ja, wat, wat, wat gebeurt er op een dag bij Nieuw Unicum? Uh, nou, wij bieden 125 uh, activiteiten in de week aan dagbesteding. En dat zijn beweegactiviteiten, koken, creatief. Uh... Maar ook hebben we een lunchroom in Zandvoort Noord. We hebben een uh, creatief atelier in Zandvoort Noord. We hebben een werkplaats, houtwerkplaats waar we houten uh, stijgen, houten meubelen maken met onze cliënten. Uh, buiten dat bieden wij ook nog op de woonlocaties zelf dagbesteding aan. Zodat onze cliënten uh, een goede dagstructuur hebben. En uh, dus uh, ook gewoon goed bezig zijn en... Uh, ...hun creativiteit ook ondanks hun beperking kunnen laten spelen. Want daarmee geef je eigenlijk ook het belang aan dat, uh, dat die mensen dan ook zinvol bezig uh, kunnen zijn. Ja, die mensen, die, uh, de, de, de cliënten willen graag zinvol bezig zijn, willen graag iets anders om handen hebben. Het sociale aspect is daar een belangrijke rol bij. Uh, niet iedere cliënt hoeft echt actief deel te nemen aan de activiteit... ...maar vaak uh, het sociale contact wat ze hebben met andere cliënten is heel belangrijk. Uh, hoe belangrijk is dat? Uh, cliënten komen van de afdeling af, zien andere cliënten, zien externe cliënten die dus nog thuis wonen en bij ons dagbesteding afkomen nemen of in een andere instelling wonen. Dus uh, ze zien eens een keer andere mensen dan enkel de zorgmedewerkers en de cliënten waarmee ze samen op een hof wonen. Uh, en kan dat uh, leiden tot leuke dingen? Dat lijkt altijd om leuke dingen, leuke ja. gesprekken. Ja. Uh, ze gaan bij elkaar op de koffie. Uh, ze gaan ook van uh, de hoofdlocatie naar een buitenlocatie op de koffie bij elkaar. Uh, dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ze gaan samen uh, mee met een uitje. Uh, ze organiseren zelf wat of uh, op het hof wordt wat georganiseerd. Dus dat is gewoon heel belangrijk dat ze eens een keer andere mensen zien dan enkel hun eigen personeelsleden en hun eigen cliënten van het hof. Dus dat kan van alles zijn eigenlijk. Hè? Dus het is dus niet alleen de mensen, uh, die, uh, dus mensen met een lichamelijke beperking. Dus onderling. Hè? Dus, uh, onderling maar ook gewoon mensen zoals uh, jij en ik. Dat kan ook. Uh, daar hebben we natuurlijk ook vrijwilligers voor. We zijn nu ook bezig met een natuurbuddy-project, Waarbij we de cliënten uit hun sociale isolement willen halen. En willen we dus vrijwilligers koppelen één op één op onze cliënten. Onder begeleiding van een vakkracht. En dan gaan ze met documentatiemateriaal de, de, de, de duinen in. Of ons schelpenpad wat aan onze locatie vastgekoppeld zit. Ja, En daar zijn we druk mee bezig om uh, vrijwilligers voor te werven. Goed, uh, dan ga ik uh, zo even over vragen. Yeah, yeah. well Victims Consequences are so grave, so so grave now. The heaven creates we have their slaves, so much. is on the menu in my favorite restaurant Oh well don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea greet a man been killing off the lot the was. and you better play in litches way or she won't take it all away and don't try and tell me you. was van zijn eerste album van Jamiroquai, maar ik ben dat album even kwijt. Ja, ja is, ik ben het ook kwijt. Volgens <laughs> mij niet Emergency nee, of Home dat is maar de tweede. Maar wat ik wel heel frappant vond is dat hij ook zo'n uh, echt typisch Australisch instrument gebruikt. de Buckaroo. Ja, inderdaad. In ieder geval Jamiroquai, When You Gonna Learn. Uh, Jaap Koper was dus gisteren in Nuunikum aan de Zandvoort en hij sprak met uh, Yvonne Cardol. Nou, is een, met, met dagbesteding is het zo, je had het net over bijvoorbeeld met natuur, hè, dat daar mensen voor nodig zijn, dus vrijwilligers met een, met een vakkenkracht. Dus vrijwilligers zijn ook een belangrijk onderdeel om die mensen dus een zinvolle dagbesteding te geven. Ja, door de vrijwilligers, want wij hebben 80, 89 vrijwilligers binnen ons bestand. En die ondersteunen allemaal een vakkracht bij de activiteiten waardoor we dus meer uh, tijd voor de cliënten vrij kunnen maken... maar ook een praatje kunnen maken uh, en meer ondersteuning kunnen bieden... waardoor ze dus langer deel kunnen nemen aan de activiteit... ondanks hun beperkingen. Uh, moet die vrijwilliger eigenlijk ook dan nog iets aan bepaalde eisen doen? Uh, we hebben wel een specifiek vrijwilligersprofiel. Uh, dus wij vragen ook best wel veel van onze vrijwilligers. Uh, ze zijn natuurlijk ondersteunend... Uh, wat, wat wel bij ons heel belangrijk is, is dat uh, ja, de vrijwilligers, uh, omdat onze doelgroep best wel een zware doelgroep is, uh, wat jonger zijn. Uh, we, zien dat, uh, we hebben ook wel wat oudere vrijwilligers in dienst, maar we zien dat dat toch ook wel uh, lichamelijk wel wat vergt, onze cliënten. Dus ja, wat dat betreft kan het alle kanten op. We kunnen bij alle activiteiten wel vrijwilligers gebruiken. Het hoeft niet altijd bij een activiteit te zijn. Maar het kan ook ondersteuning zijn bij het onderhoud van tuintjes. Onderhoud van het schelpenpad. Dus het hoeft niet altijd cliëntgekoppeld gekoppeld te zijn. Ja, 89 vrijwilligers. Maar kunnen jullie nog überhaupt gewoon vrijwilligers gebruiken? Altijd. Ja? Wij kunnen heel veel vrijwilligers gebruiken. Wij zien dat onze doelgroep uh, toch steeds verder achteruit gaat... en steeds meer hulp nodig heeft. En uh, om dat te kunnen bieden zijn uh, vrijwilligers zeker heel erg welkom. Uh, en voor ons nu een natuurbeeldenproject... Uh, waarmee we uh, dus met cliënten naar buiten willen. En één op één is het gewoon heel belangrijk... dat we nog meer vrijwilligers binnenkrijgen. Ja, want dat, dat verhaal met dat natuur, dat, is, uh, dat triggert ook een beetje... Uh, Waarom is dat zo belangrijk, dat, dat project? Dat nou, project is zo belangrijk omdat heel veel cliënten nu niet in de gelegenheid zijn om naar buiten te gaan. Terwijl ze dat wel heel graag willen. Uh, daar is echt één op één begeleiding bij nodig. Dus daarom zijn we ook uh, zo erg aan het zoeken naar vrijwilligers die daar uh, interesse in hebben om dat, uh, dat samen met onze cliënten te doen. Is het zo dat die cliënten misschien ook veel van de buiten, ja, het buitenlucht en het buitengebeuren ook veel houden en dat dat daarvoor ook bedoeld is? Ja. Onze cliënten die, die vinden het altijd heel erg fijn om de duinen in te gaan. Wij organiseren soms ook grote activiteiten met bedrijven. Waarbij we duinwandelingen gaan doen met de duinwachter. En we zien dat cliënten daar zo van genieten. En dat geeft ons echt wel wat meerwaarde. Testing, testing, one, two, one, two, testing, one, two. In the place to be. Hey Alice, would you be my girl? Jullie ah, kunnen break out if you want to. We just gonna keep going until the lights go out. Click. Ja, dit is Baby, een. Oh. You're the greatest. Ja, Rob Harms kan het beter afkondigen dan ik, want die kent het nummer echt woord voor woord. Uh. Ja. Het was ook in de periode dat uh, Rob en ik uh, elkaar uh, bestreden in de, in de eter. Oh ja, op, ja dat was periode... elkaar in de beetje bestreden? beetje nou, ja, een beetje een beetje een beetje een Want uh, we hebben best wel uh, wat, uh, wat uh, dingetjes uh, gedaan die God verboden had. En dit was hm. alleen zo, uh, okay. wat was dingetjes een die God verboden een zolderkamer een was Radio uitzendingen doen in Full Force met... Uh, Alice, I want you want just you for, me. for me. Inderdaad, die. En die Full Force, ja, die hebben, zitten heel vol achter grote successen. Hun grootste is wel waarschijnlijk Don't Funk With My Heart. Ja. En uh, ze hebben ook uh, voor de Backstreet Boys geschreven. Voor Samantha Fox, voor Petra Bell. Voor Britney Spears, James Brown, Lisa Lisa and the Cult Jam. NSYNC, Latoya Jackson en Selena. Uh, van uh, van uh, Lisa Lisa en, uh, en de Cult Jam, dat, dat is wel bekend. Hij is een uh, nummer uit 87. Ik uh, ben alleen even de titel kwijt. Maar ik weet wel uh, wat je bedoelt. Okay. Ja. Jaap, de tussenstand in Monaco. Het is ja, daar uh, zonnig ja. geworden. Ja, Het, het, het, het zonnetje is uh, hoog en breed doorgebroken. Het, uh, ja, volgens de NOS-blog uh, is het spannend vooraan. Tussen Ricky die op plek 2 ligt. En op uh, nummer 1, Lewis Hamilton. en dat, uh, dat, ja, dat, dat zal nog wel even zo blijven. Het is uh, heel erg moeilijk om daar te passeren. Dus dat, dat is één kant uh, van het uh, verhaal. Uh, het is wel zo dat als Hamilton hier zijn eerste seizoenszegen zou binnenhalen... Laten we het even rustig ook even afkloppen. Want uh, mm. hè, we hebben gezien afgelopen vrijdag hoe dat is gegaan met Steven Kruiswijk. We dachten van, nou, die heeft de Giro wel in de tas. Maar dat is het dus helemaal niet zo. Ook hier geldt, de finishvlag moet je zien... En dan heb je de wedstrijd uh, gewonnen. Dus, um, het zou wel zo kunnen betekenen... dat uh, Lewis Hamilton door deze... Uh, als hij zo uh, rijdt zoals hij nu rijdt... een flinke stap voorwaarts uh, gaat maken... in het uh, stand om het wereldkampioenschap. Want zijn teamgenoot Rosberg... die al uh, eerder deze wedstrijd... al een paar keer op zijn naam wist te, te schrijven... die ligt op plek 6. Dus, uh, dus ja, dat, dat scheelt wel een slok op een borrel... voor, uh, voor de Brit. Uh, en daardoor zou de, de tussenstand... ook nog wel een aardig aanzien uh, kunnen krijgen... De nummer 2 van het klassement die doet even niet mee... want ook Raikkonen is uitgevallen in deze wedstrijd. Dus ja, het is, al met al is het een, een vreemde dag. Verstappen leek ook heel erg leuk onderweg... om wat, wat geschiedenis te gaan schrijven door heel wat mensen te passeren. Maar... Daar was ineens een, een stukje glad wegdek in de buurt van het station. En toen was het einde verhaal. Ja, heb jij nog een, een deel met Yvonne Kardloff? En dan gaan we nu nog even ja. naar ja. luisteren. Nou, dat dan een uh, tijdje terug, want dat schiet me dan in een keer te binnen met dat verhaal van het uh, natuurproject uh, wat jullie dan hebben. Uh, dus denk ik anderhalf of twee weken terug, lees ik ergens uh, de, en ik heb het ook meegekregen van de RTV Noord-Holland, onze vrienden van de regionale omroep, die dan op een gegeven moment uh, vertellen dat er ook een groep MS-patiënten hier aan de overkant het, een, het waterleidingduin in zijn gegaan. Is dat, ja, is dat ook iets uh, waardoor mensen op die manier een, een dag uh, lekker buiten zijn en uh, dat die vrij daar ook voor nodig zijn? Uh, ja, uh, dit is wel georganiseerd samen met dagbesteding. Het was een uh, samenwerking met MS-MS-vereniging. Uh, uh, uh, en uh, dat waren mensen die uh, geld binnen uh, gingen halen met een scootmobiel uh, Waarbij uh, de begeleiding vanuit dagbesteding met ook de cliënten van uw Unicum, zijn we dus de duinen ingegaan. Om dus uh, ja, dat goed te ondersteunen en uh, aan te kunnen tonen. Dus dat mensen ook uh, met een scoopmobiel, maar ook... Uh... Uh, met relatief weinig begeleiding uh, de duinen in kunnen, want het zijn allemaal verharde paden. Uh, en op die manier ook kunnen genieten van de natuur. Ja, want het, het sluit een beetje aan op wat, uh, wat Joop van der Meer net zei hè, van, uh, van het MS, uh, dat daar een specialisme van. En dat, dat, is, dat, uh, de, ja, dat is natuurlijk eigenlijk de verbinding uh, wat, uh, wat er toen uh, die dag eigenlijk uh, een beetje gemaakt is. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, de, de, de MS-vereniging die, die heeft ons daar specifiek voor benaderd, omdat, omdat wij dat natuurlijk wel vaker organiseren voor onze eigen cliënten, ja. om daarbij te ondersteunen. Ja. Uh, en dan kunnen die mensen ook laten zien van, uh, uh, ja, dat, er, dat, er, dat het niet alleen maar een beperking is, maar dat je dus meer kan met, ja. met die ziekte. Ja, wij kijken altijd naar de, de mogelijkheden, niet naar beperkingen. En uh, wij passen de activiteiten altijd zo aan dat iemand gewoon zo lang mogelijk kan deelnemen aan de activiteit. Is dat ook een beetje het credo van dagbesteding? Uh, zou we van altijd naar de mogelijkheden kijken? Um, denk het wel. <laughs> dat zou zomaar kunnen. Uh, maar het is, het is uh, voor de cliënten gewoon belangrijk dat ze zo min mogelijk last hebben van hun beperkingen. En ervaren dat ze gewoon nog heel veel kunnen ondanks hun beperkingen. Goed. Uh, wat doe jij nu op zo'n dag als uh, deze? Ik uh, ben hier uh, voor uh, nieuwe medewerkers die eventueel interesse hebben voor medewerkerdagbesteding. En ik ben hier voor uh, onze vrijwilligers, uh, als er nieuwe vrijwilligers zijn die zich willen aanmelden, om daar voldoende informatie over te geven. Uh, en verder. Um... Verder uh, is het uh, gewoon ook uh, een beetje nadere toelichtingen uh, geven voor... Rondleidingen heb ik vanmorgen ook verzorgd, overdagbesteding en dan doe ik ook mijn verhaal van wat bieden we, wat doen we en uh, uh, ja, hoe organiseren wij dat. Uh, wat ik nog wel extra wil benoemen, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat wij vorige week gecertificeerd zijn voor goed geregeld. Uh, dat is het keurmerk wat specifiek voor uh, vrijwilligers is uh, vanuit het uh, NOV. Uh, waardoor wij dus kunnen aantonen dat we alles rondom onze vrijwilligers en uh, de aandacht voor onze vrijwilligers goed geregeld hebben. Goed, dankjewel. Alsjeblieft: Moment. The brightest stars are far. The eye in my young life And I know some 30 jaar terug in de tijd met uh, Steven Duffy. Het is ook een vlieg. Kiss me. En dan voor Dotan met uh, This Town. Ja, jij had nog wat te vertellen over de promotiewedstrijd uh, van ja. SP Zandvoort. Ja, want uh, die werd uh, gisteren nog afgewerkt uh, uh, op het uh, terrein van de SP Zandvoort. Want ja, ze hadden ooit nog ergens in het afgelopen seizoen een periodetitel weten binnen te halen. Maar dan moet je er natuurlijk ook iets mee doen. Dan heb je recht om mee te spelen in de nacompetitie. Alleen, het heeft geen goede gevolgen gehad. Gistermiddag op het terrein van de SV Zandvoort. Want, <coughs> moet ik er even bij pakken, is dat het uiteindelijk in de verlenging uh, is misgegaan. Ik geloof ergens uh, halverwege de tweede helft van die verlenging. Toen uh, scoorden de Edammers, want daar komen ze vandaan, EVC. En ja, uh, het was uh, gauw gebeurd. Uh, ik heb de wedstrijd uh, grotendeels gezien. Uh, de SW Zandvoort uh, had uh, behoorlijk veldoverwicht. Alleen ja, uh, ze hadden, uh, de, de tegenstander had een uh, partij uh, goede buitenspelers. Uh, zowel een linkere aanvaller als een rechteraanvaller. En die waren behoorlijk snel... Uh, en uh, heel even, dan, uh, ja, dan, dan was er een moment dat uh, bij het omschakelen weer terug en in de verdediging. Moest dus de verdediging moest zich echt uit de naad lopen om, het, uh, om de gaten te dichten. Mm -hmm. uh, dat ging allemaal goed. Alleen één moment dus niet. En dat was precies ook het moment uh, dat er in die tweede helft uh, die ene goal is uh, gevallen. Dus het was uh, ontzettend zuur. Zo uh, zei uh, Laurens de Heuvel ook na afloop. Ja. We hadden beste kansen gekregen, gekregen. Alleen we hebben ze niet benut. Ja. En een gouden regel in het voetbal is het wel zo: van als je kansen hebt, dan moet je ze benutten. En doe je het niet, dan valt hij 9 van de 10 keer aan de andere kant. En dat is dus ook gebeurd gisteren. Oké, okay, dus dat betekent dat het seizoen is over voor de, ja, de eerste ja, ja. van de SW Zandvoort. En uh, die mogen zich weer volgend jaar gaan opmaken of volgend seizoen gaan opmaken voor de derde klas. Juist, juist. Oké. Okay. We gaan er even weer verder met muziek. Hierbij CFM Zandvoort. Zandvoort op zondag. Daar luister je naar op deze zondag 29 mei 2016. De dag van de voorjaarsmarkt. En ik ben Marcel met het weer, want het blijft droog tot aan 5 uur in ieder geval. Het was Graffiti 6, Jaap, met uh, Andy, you saved me from the one. Nog uh, drie ronden te gaan in Monaco en dan is het uh, de zwart-wit geblokt. En dat uh, gaan we zometeen uh, in het uh, laatste uur van Zandvoort op zondag meenemen. En daarnaast hebben we ook nog een interview, Jaap, met, uh, met uh, iemand... Richard Bols van uh, Nieuw Unicum. Oké, okay, want uh, daar was Jaap gisteren bij, bij de open dag in Nieuw Unicum. Eén plaat te gaan voor het nieuws van 4 uur en het is Chardet Hang on to your love.